Janukovic zegt dat er een bestand is overeengekomen met de oppositie. Zeker één oppositiegroepering heeft dat al geaccepteerd. De president heeft vandaag uitgeroepen tot een dag van rouw... om de slachtoffers van deze week te herdenken. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de situatie in Oekraïne. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken... pleit voor doelgerichte sancties tegen leden van regering en oppositie. In Nieuwsuur zei Timmermans dat brede sancties niets uithalen.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 David Bowie heeft in Londen een Brit Award gewonnen... de belangrijkste Britse muziekprijs. De 67-jarige Bowie werd uitgeroepen tot beste Britse mannelijke artiest. Hij bracht vorig jaar het album The Next Day uit. Zijn eerste in tien jaar. Bowie is de oudste artiest die ooit een Brit Award won. Hij was er zelf niet bij. Hij had topmodel Kate Moss gestuurd om een dankwoord uit te spreken. En verder waren er onderscheidingen voor die Arctic Monkeys... One Direction, Lorde, Bruno Mars en Daft Punk. Het weer nog vannacht op de meeste plaatsen droog en enkele opklaringen. Minimum een graad of 4. Overdag grijs, met regen of motregen. In het oosten ook nog wat zon en het wordt 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Vara, de nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. Just like a star across my sky.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 this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 Ja, dat is toch mooi gedaan van deze. Uh, Corinne Bailey-Ray, dat was namelijk de zangeres die je hoorde met het liedje Like a Star. Goedendag allemaal, goedemorgen, goeienacht. Dit is de nacht ging het anders. En die Corinne Bailey-Ray was eventjes heel populair in het uh, vorige decennium, de, de, de jaren 0 van onze 21ste eeuw. Maakte in 2006 een album en dat tweede album verscheen alweer uh, zo'n vier jaar geleden. Misschien dat er dit jaar weer iets nieuws van eruit komt. Want mooi zingen kan ze in ieder geval wel. Een like dus van deze zangeres. Een liedje jaar 2005. En dit uur een eigen opname van Tim Knol. Die was recentelijk hier bij Radio 1 te gast in Met de Doog op Morgen. Aandacht voor muziek in films. Onder andere de film 12 Years a Slave. Daar is ook muziek in te beluisteren. En verder sta ik even stil bij het overlijden van Alice Babs. Deense zangeres die ooit Nederlandse muziek heeft opgenomen. En een tune van toen heeft opgenomen... Dat is dit uur hier in De Nacht Vindt Anders. Meer stijf aannacht voor de Dixieland, jawel. De Dixieland in de popmuziek. De jaren '70, Tussen zomer en winter. Een LP van Rob de Nijs. Ja, dat ook in De Nacht Vindt Anders. De dochter van de baas hiernaast heeft ogen als de volle zee. En ik wil op die golven mee omdat haar glimlach mij verbaast. De ballen op het groen boejard slaan tikkend is die overrood. En ik sta zwijgend naar haar hart. En zie haar langzaam roze bloot. Hier is kan hier is best, hier is beter dan de rest. Hier is best, Hier is beter, dan de rest. De vaste jongens krassen op en voetbal voert de bal. Het is of ik hier jaren woon. De de laatste mop. En de tv zonder geluid. Laat zwijgend moord en doodslag zien. Het lijkt wel ver achter die ruit. Maar morgen komt het hier misschien. Hier is bitter, hier is best. Hier is beter dan de rest. Hier is bitter, hier is best. Hier is beter Laatste hier en drink En roep de oude dromen op En met mijn schop, heb ik de gaten in het zink Ik streel haar blote zachte arm En krijg in de een laatste glas Misschien is het morgen wel weer warm En loop ik buiten zonder jou Beer is bitter. Beer is best. better than the rest. Beer is better than is best. Beer is better than. Beer is Beer is best. is better than the rest. is is best. Mijn vriend lang vast te slapen, toen ik zijn kamer binnenkwam, hij was omringd door monitoren, hij had in ieder geval een slaap. Ik stond aan zijn hart, te kijken. I'm Achter deze trouwens heb ik die kreek nog vaak gevoeld? Oh, oh. Ik zei tegen de rechter, ik heb mijn vriend vermoord. En nu, nu tel ik al. gemaakt, 8 mei 2010 en toen vond er een jubileumconcert plaats... ...omdat de Dutch Wing College Band 75 jaar, nee, wat zeg ik, 75, 65 jaar bestond. En ja, de oorspronkelijke leden, alle oorspronkelijke leden waren er natuurlijk niet bij... ...maar er waren wel een aantal gasten bij dat jubileumconcert van de Dutch Wing College Band. Frik de Jonge onder andere met een nederlands versie... Een eigen versie van St. James' Infirmary. Daarvoor hoorde je De Heurt met Peter Frampton in de hoofdrol in Paradise Lost. En die werd weer van gegaan uit 1977 door Rob de Nijs met een trek van het album Bier is Bitter. zeggen, de trek was Bier is Bitter... en het album heette Tussen Zomer en Winter. De Dixieland dus in de popmuziek. Oftewel, wat doet popmuziek met Dixieland? Je hoorde dat hier in de Nacht klinkt anders. Uit Londen komen ze met Joodse roots. Oi, va, voi. You ask me Why did I come to you When someone else is just as good I asked them but they said the same Didn't even ask my name Explain to me Just what it is you stand to lose Spend a minute in my shoes Don't you feel like you're De vorige decennium, Oi Wawoy, een Bender uit Londen, dus met Joodse roots. Oi Wawoy met refugee. Nog in twee weken geleden, nou, twee weken geleden zal dat toch ongeveer wel geweest weer zijn. 3 februari. Dus ga maar even rekenen, toen stond hij hier in de Radio 1-studio met het oog op morgen. En hij zong daar drie liedjes in met het oog op morgen. En een daarvan was The Usual Place, Tim Knol. Dit kon je dus horen, die februari in mette door op morgen het optreden van Tim Knol. Hij zong The Usual Place en dat is geen eigen nummer van Tim Knol, het is een nummer van Dan Covey, een soulzanger. Hij heeft met name in de jaren 60 en ook in de jaren 70 platen gemaakt. Een bekend nummer van hem is uh, Mercy. Ook ooit gecoverd door de Rolling Stones op de LP Out of Our Heads. Maar die Don Cuvé, de man die leeft nog steeds... is ergens halverwege de jaren zeventig... en maakte dus ook ooit dat liedje... The Usual Place, wat je van Tim Knol hoorde. Aandacht voor de filmmuziek hier in de nacht, klinkt anders. Dit is Van Madonna uit de film W.E. John baptized three, when I walk the devil in hell, says Johnny baptize me, I say roll, Jordan, roll, roll, roll, roll, roll, my soul will rise in Lord, for the year Jordan, roll, Well, some say John was a Baptist, some say, some say John was a Jew, hallelujah. but I say John was a preacher because my Bible says so too. I say, roll, John, roll, roll, John, roll, my soul arise ever, in heaven, Lord, for the year when John, roll, hallelujah, roll, John, roll. Roll Jordan, roll. My soul arise in heaven, Lord, for the year when Jordan rolls. Hallelujah. Roll Jordan, roll. Roll Jordan, roll. My soul will rise in heaven, Lord, for the year when Jordan rolls. Everybody say, Roll Jordan, roll. Roll Jordan, roll. My soul will rise in heaven, Lord, for the year when Jordan rolls. Roll, Jordan, roll. Roll, Jordan, roll. My soul will rise in heaven, Lord, for the year when Jordan Hallelujah. Roll, Jordan, roll. Roll, Jordan, roll. My soul will rise in heaven, Lord, for the year when Jordan road. Negen Oscar-nominaties heeft die film 12 Years a Slave. En afgelopen zondag in Engeland kreeg hij ook al een aantal BAFTA's 12 Years a Slave. En vandaag gaat hij in Nederland in de bioscopen draaien 12 Years a Slave. Het gaat over de persoon Salomon Northrop. Die leeft in de 19e eeuw en die heeft als vrije zwarte man een behoorlijk goed leven met zijn gezin in New York. Hij is daar vooral bekend als violist. Op een gegeven moment dan wordt hij ontvoerd, gekidnapt. En dat is het begin van zijn periode dat hij twaalf jaar een slaaf is. In die periode dat hij twaalf jaar een slaaf is en wordt ontvoerd... wordt hij ook diverse keren doorverkocht in het zuiden van de Verenigde Staten. En dat verhaal, dat heeft hij toen hij weer vrij was allemaal opgetekend... En naar aanleiding van dat opgetekende verhaal is dan een film gemaakt. Waar je dus de komende dagen meer van zult gaan horen. Je hoorde net uh, muziek ervan. Onder andere gezongen door Topsy Chapman. Met de hoofdrolspeler. Roll Jordan Roll. En dit wordt Alicia Keys. Die heeft ook een muzikale bergdaag geleverd aan 12. Years of slave. Hier is Queen of the Field. Queen of the Field... Born among Pata Life wasted picking Ignore De story in 12 years uh, slave die vanaf vandaag gaat draaien in de Nederlandse bioscopen. In de meeste grote steden is deze film te zien. Tot zover dan de film het voor um, iemand die vorige week is overleden. Hij komt uit Ierland en hij speelt de zogenaamde tinwissel. Een, uh, een fluitje van een cent zoals dat vroeger heette. Dat is toch wel heel knap gedaan. Twee fluitisten die je kon beluisteren. De een Sean Potts, de ander Paddy Maloney. En die laatste, dat is de frontman van de Chieftains. En de eerste Sean Potts, dat is de man, de fluitist... die vorige week op 83-jarige leeftijd is overleden. Ik heb een hele LP afgeluisterd van deze Sean Potts... samen met Paddy Maloney. En ja, één zoiets is heel leuk om te horen... maar als je een kwartier van luistert dan... Dat hou je niet vol, een heel album. Maar van de andere kant, je moet wel toegeven dat het heel kunstig is wat deze twee heren doen. Je hoorde van hun een compositie van twee nummers verweven tot één geheel: De Piper's Chair en de Gender at the Preti. Vorige week overleed Alice Babs op 90-jarige leeftijd. Een zangeres die met name de jaren 60 enige bekendheid had. En zeker in Denemarken een beroemdheid was. Zij heeft ook Nederlandstalige muziek opgenomen. Maar dan in haar eigen moer moerstaal. Het deens dus. Ja, zo so jij vita. Zeg varför i berget så stort i det för att dalens skydda Och kyrkan och hedens hytta i det för att bära upp rängbogens himmels port Ja, därför i berget så stort Jag ville så gärna vita. Se vad för i havet så stort Idet för viskat rymma om allting som det kan gömma Idet till hans ära som ingång har havet gjort Ja där för i havet så stort Ik zo gênant Zeg waarom in de zo groen? Is het voor dat de kan groten en ons zien omgroten? Is het voor dat we zien hoe de hitte Ik wil zo geraam weten hoe ik mijn schuld Zal Gods gröna engelen ik dekken met mijn Kan samwitsvrij gekepas voor al onze guld, zo betalar niemand zijn De stem van Alice Babs uit Denemarken. En de CD waarop het staat, die heet Illusion. Die is in 2007 opgekomen. Die bevat de opname van Alice Babs. Opname die in 1966 werden gemaakt voor de Deense radio. En op die CD opnamen van liedjes. die ooit bekend werden gemaakt hier in Nederland door Jules de Korte. Je hoorde de Deense versie van, ik zou wel eens willen weten... Alice Waps, dus uh, overleden en samen met Ulrike Neumann en Sven Asmussen... behoorden zij ooit tot het gezelschap de Sweet Danes. En die hebben een nummer gemaakt dat je ongetwijfeld wel kent. Als je tenminste de jaren 60 en 70 bewust hebt meegemaakt. <middellyttrionaal> La ba da ba da da, la ba da da da, la ba da ba da da, la ba da da da, bleh la ba da da ba la ba da da da da da da. je dus hoorde, dat was Alice Babsier met de Sweet Dance. Ja, en als je het liedje kent, dan heb je de jaren 60 en 70... bewust meegemaakt. En dan weet je ook ongetwijfeld dat dat herkenningsmiddel... die was van het Radio Veronica-programma. Koffietijd. Maar dan heb ik het over de periode dat Radio Veronica een zeezender was. En de mensen die destijds op die zeezender werkzaam waren... die komen voor een reunie bijeen in de reunie, het programma van KRO-TV op de zondagavond... en aanstaande zondagavond, dan is die reunie... met oud-Radio veronica medewerkers te zien. Tineke, die is nooit, die zal erbij zijn, Lex Harding en Tom Mulder... en vele andere corriféën van wel eer. Zondagavond dus Nederland 1, de reunie met de medewerkers... van Zeezender Radio Veronica. En je hoorde dus de Sweet Danes... met daar in de medewerking van naast Babzo Babso Ulrik Neumann. En die Ulrik Neumann die is al een tijdje, al lang niet meer onder ons, die is in 1994 overleden. En de violist die je hoorde, Sven Asmussen, die leeft nog steeds. De man is inmiddels 97 jaar. De Sweet Danes dus die je hoorde. Ik neem nu mee naar Duitsland, het gezelschap Trio. 82. Dada, da, da, da doe, liepst mich nicht, door de trio met op de gitaar. Kalle Krawinkel... Die afgelopen zondag op de 66-jarige leeftijd is overleden. Een dag later toen ging Bob Cassel heen en hij was gitarist bij de band Divo. Van de groep Divo uit 1980. Bob Cassel, de gitarist van de band, was er vanaf het begin ervan bij. In de jaren zeventig zijn ze bij elkaar gekomen, Divo en ze bestaan nog steeds. Ze hebben in de jaren negentig wel even een intermezzo gehad van even niets doen. Maar ze waren nog steeds actief, maar moeten nu dus zonder Bob Cassel, die op 61-jarige leeftijd is overleden afgelopen maandag, verder gaan. ...uit 1988 van de beroemde Black and White Night. Met een hoop fans om zich heen. Wat voor een fans? Denk maar eens aan Bruce Springsteen, Tom een Elvis Costello... ...J.D. Southern, Katie Lang, Jennifer Warnes, Bonnie Raitt. waren er allemaal bij. Niet om te kijken, maar ook om mee te zingen. Destijds werd die Black and White Night uit 1988. Roberson dus met zijn succes. Pretty Woman. Hier in de Nacht het anders... En dadelijk naar het nieuws, de noor je Sheryl Crow.